Autismeonderzoek, de uitslag. Hoewel de uitslag geen verrassing is, merkte ik dat ik toch gespannen was voor het gesprek. Een van mijn huidige behandelaren kon bij het gesprek zijn en zo gingen twee mensen waar ik erg persoonlijke dingen mee gedeeld heb, elkaar ook ineens zien. Bovendien voel ik met beide goede klik, wat ik ook altijd een beetje ingewikkeld vind. Het blijven immers maar behandelaren en geen vrienden, al kan dat soms wel zo voelen. Anyway, ik dwaal af. Over dat onderwerp zal ik later uitgebreider schrijven. Vandaag ging het over de uitslag. Om een goede conclusie te kunnen maken zijn alle losse onderdelen van het onderzoek samengevoegd en naast elkaar gelegd. Met de onder losse onderdelen bedoel ik onder andere de tat het figuur van Ray, DSM-interview en de vragenlijsten, ontwikkelingsanamnese en heteroanamnese. En de algemene indruk tijdens de gesprekken. Alle uitslagen worden verwerkt tot een verslag wat besproken wordt met een andere psycholoog. Wanneer er bijvoorbeeld twijfel is, kan diegene nog een keer meekijken. Dat verslag werd dus tijdens het gesprek doorgelopen en besproken met mij en mijn behandelaar. In het verslag staat een korte uitleg van de opbouw van het onderzoek, een stukje over de algemene indruk die ik maak als mens en eventuele bijzonderheden. Onder de algemene indruk wordt elk criterium los besproken. Elk onderdeel wordt kort toegelicht en daarnaast staat een korte samenvatting waar ook de antwoorden vanuit de vragenlijsten zijn verwerkt. Zo heb je per criterium een goed overzicht van de eventuele knelpunten en aandachtspunten. Ook staat per criterium benoemd of eraan voldaan wordt of niet. In mijn geval ben ik geslaagd voor alle criteria. Wie had dat gedacht? Toen ik was aangekomen bij de conclusies en aanbevelingen kwam ik een beetje in de knel met mezelf. Het liefst zou ik nu alle conclusies met jullie delen en helemaal uiteenzetten wat er bij mij speelt en hoe autisme zich bij mij manifesteert. Maar tijdens het schrijven voelde het niet goed. Ik heb het weggelegd en een paar dagen laten rusten. In eerste instantie wist ik niet zo goed waarom het niet lukte en waarom het niet goed voelde. Maar eigenlijk is het heel logisch. Het is super privé en er komen dingen in voor waar ik al mijn hele leven mee worstel en me raar over voel. Na al die jaren zoeken weet ik eindelijk wat er is en ik merk dat sommige dingen daarvan, die wil ik graag nog even privé houden. Wat ik wel wil en kan doen is uitleggen hoe de conclusies zijn opgebouwd en de uitslag tot stand is gekomen. Zo is er een korte conclusie over het algehele onderzoek. De meest opvallende dingen komen terug en er wordt goed gekeken naar waar ik volgens het onderzoek de meeste lijdensdruk van ervaar. Daarna worden aanbevelingen en adviezen gegeven waar ik de komende periode mee aan de slag kan. En eigenlijk zijn dat dingen die vanaf nu altijd aandacht zouden moeten kunnen krijgen. Autisme gaat immers niet meer weg. Toen het woord autisme voor het eerst viel, wilde ik eigenlijk geen verder onderzoek laten doen. Tijdens mijn jaren binnen de GGZ heeft het voor zoveel ellende gezorgd. Dat wilde ik niet nog een keer allemaal door moeten met het risico op weer een verkeerde diagnose. Toch ben ik achteraf zo blij dat ik het wel gedaan heb. Natuurlijk had ik deze keer massen met degene die het onderzoek afnam en dat de uitslag zo duidelijk bij me past. Maar daarnaast gun ik het iedereen om je zo gezien en gehoord te voelen. Ineens was niks meer raar of vreemd, maar volledig verklaarbaar. Twijfel jezelf of je autisme hebt of heb je om een andere reden behoefte om met iemand te praten? Doe dat dan. Gun jezelf de tijd en de ruimte om dingen bespreekbaar te maken en op zoek te gaan naar antwoorden op vragen die je hebt. Mijn hele leven zeiden mensen dat ik niet anders was of raar, dat ik mezelf niet zo naar beneden moest praten. Maar nu weet ik dat mijn gevoel klopte en dat er een reden is waarom ik me altijd zo anders gevoeld heb. Daarin erkend worden maakt voor mij dat het minder raar voelt. Ik ben gewoon geboren met een ander brein. Het is hoog tijd om dat brein te omarmen en mijn eigen weg te gaan. Wie weet waar het me brengt. Voel jij je wel eens anders in de wereld? Accepteer je dat van jezelf? Laat het me weten. Ik praat er graag over door. Liefs, Marike.